4 uur. Dit is Radio 1 met Jan Mom en Suzanne Bosman. Waarom de overheid faalt bij de aanpak van overgewicht bij kinderen sinds een convenant daarvoor in het leven is geroepen komen er alleen maar dikke kinderen bij. En Hitler zou na de Tweede Wereldoorlog nog heel lang doorgeleefd hebben volgens een Braziliaanse schrijfster David Barnau van het Instituut voor Oorlogsdocumentatie reageert. In Radio 1 vandaag na het Nationaal met Gert Gluck. De boekwinkels van Polare gaan met ingang van morgen tijdelijk dicht. Het bedrijf werkt aan een strategische heroriëntatie om haar voortbestaan veilig te stellen. Hoe lang de boekwinkels gesloten blijven is nog niet bekend. De tijdelijke sluiting geldt voor alle 20 Nederlandse vestigingen en de webshop. De outletstores en de 8 Belgische vestigingen blijven open. Polare kreeg eerder deze maand tijdelijk geen boeken meer van zijn leverancier vanwege een betalingsachterstand. Het leek erop dat er een akkoord was over de levering, maar die oplossing is volgens Polare slechts tijdelijk. Moslim-extremisten in Nigeria hebben gisteren in het noordoosten van het land een dorp overvallen en tientallen christelijke Nigerianen om het leven gebracht. De autoriteiten zeggen dat er meer dan 50 doden zijn. In een kerk vielen 22 doden. Volgens getuigen ontplofte er bommen in de kerk en schoten de aanvallers het vuur, de aan, de aanvallers het vuur op de vluchtende kerkgangers. Een overlevende zei dat het dorp Wagahakawa overvallen werd door een bende van zo'n 50 man. Gedurende de urenlange aanval werden huizen platgebrand... en mensen in gijzeling genomen. De aanval wordt toegeschreven aan de terreurgroep Boko Haram... die in Nigeria een islamitische staat wil vestigen. De bezetting van het ministerie van Justitie in Oekraïne is voorbij. Het gebouw werd sinds gisteravond bezet... door de protestbeweging Spilna Sprava. De minister van Justitie had gedreigd... met het uitroepen van een noodtoestand... als de demonstranten zich niet terugtrokken. De oppositie wil dat president Janukovic aftreedt... en dat er nieuwe presidentsverkiezingen komen protest heeft zich van de hoofdstad Kiev uitgebreid naar andere steden in Oekraïne. De Syrische regering staat onder druk om vrachtwagens met hulpgoederen toe te laten tot Homs. De oppositie beschuldigt de regeringen van hulpconvooien die op weg zijn naar de belegerde stad tegen te houden. De Nederlandse pater Jezuit Frans van der Lucht luidt in een filmpje op YouTube de noodklok over de toestand in Homs. Hij woont er al 45 jaar in een klooster. Moeders zoeken op straat naar eten voor hun kinderen, zegt hij. In het filmpje klaagt hij ook over de gebrekkige medische voorzieningen. Gisteren op de top in Genève zegt de Syrische regering toe... dat vrouwen en kinderen die in Homs vastzitten mogen vertrekken. Twee Aziatische vrouwen zijn naar het college voor de rechten van de mens gestapt... omdat ze geen babymelkpoeder mochten kopen bij ethos en kruidvat. De vrouwen voelen zich gediscrimineerd... Vorig jaar legden veel winkels de verkoop van babymelk aan banden... omdat grote partijen werden opgekocht door Chinezen... die de babymelk in China niet meer vertrouwden. Het is onduidelijk hoeveel babymelk de twee Aziatische vrouwen wilden kopen. Het college voor de rechten van de mens... voorheen de commissie Gelijke Behandeling... behandelt de zaak donderdag en doet in maart uitspraak. Het weerengebied met regen en geleidelijk ook natte sneeuw... trekt langzaam naar het Noordoosten. In de loop van de nacht wordt het droog, klaart het soms op. Minima liggen tussen 0 en 3 graden. Morgen, vooral in het zuidwesten en westen, soms regen. Het oosten en de noordoosten krijgen de meeste zon. En het wordt morgen ongeveer 5 graden. Woensdag een stevige oostenwind en kouder. Verkeersinformatie, Wijnlands Zwaan bij de ANWB. Zien een vrij normaal begin van de avondspits... zijn er wel een paar ongelukken gebeurd. Onder meer op de A15 richting de Maasvlakte. Daar is de Thomassen-tunnel dicht. Het verkeer wordt daar lokaal omgeleid. staat 2 kilometer fieden. En op de A16 van Rotterdam naar Breda... voor de Drecht-tunnel 4 kilometer stilstaan. De linkertunnelbuis is dicht.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 van maandag tot en met donderdag. Eén gast. Eén interviewer. Twintig minuten. Een spannend gesprek. Met Sven Kokkelman. En Eva Jinek. Eén op één. Van maandag tot en met donderdag. Om vijf voor half negen. Live bij de Cairo en CRV. Op Nederland 2. Goede isolatie begint met kozijnen van Belisol. Kijk op belisol.nl Peugeot heeft goed nieuws.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 Radio 1. Avro Tros. Radio 1 vandaag. Met Suzanne Bosman en Jan Mom. Paul Roosemuller zo direct over de toename van dikke kinderen... ondanks zijn tegen tegenovergewicht. Lambert de Bruin verklapt welke Nederlandse topvoeler... een voetballer een transfer gaat maken naar FC Dukstad. En volgens een Braziliaanse schrijfster is Hitler 95 jaar geworden. Tot half vijf is dit Radio 1 vandaag. Te veel kinderen zijn te dik en ondanks allerlei plannen van aanpak... worden dat er in hoog tempo meer. Ondanks onder meer dat convenant jongeren op gezond gewicht... dat in 2009 is gesloten. Daarover is vanmiddag gesproken in de Tweede Kamer... op aanvraag van Doris Vos. Zij is van de stichting Tijd voor Eten. We spraken haar eerder vanmiddag. Even luisteren naar wat ze zei. Maar of dat nou juist de juiste mensen zijn... die mee zouden moeten betalen... gezamenlijk met met overheid eh, dus aan tafel zitten voor een, voor een preventiebeleid... ik denk, dan heb je toch een beetje de vinger in de pap. Jij praat, je denkt ook mee. En nogmaals, jongeren op gezond gewicht klinkt goed... maar het grootste bezwaar is dus dat die illusie ontstaat... dat de overheid iets doet aan beleid. En ze zeggen altijd, ja, je moet met die grote bedrijven ook aan tafel... dat vind ik ook, maar aan tafel en in gesprek gaan... vind ik nog iets anders dan laten betalen door... We worden Doris Vos van de stichting Tijd voor Eten. En zij had het over bedrijven als Coca-Cola, Nestlé, Mars en nog vele anderen. die participeren in dat convenant jongeren op Gezond Gewicht. Ambassadeur daarvan is Paul Rozenmiddel. Goedemiddag. Goedemiddag. Begrijpt u die kritiek? Uh... Nou, ik, ik begrijp het wel. Ik ben het er niet mee eens, zoals ik het ook niet eens was met jullie inleiding. Want er stond dat in een hoog tempo het aantal dikke kinderen meer wordt. Maar geef mij de bewijzen, dan uh, zou ik dat misschien kunnen begrijpen. Hoe zit het wel? Nou, Het aantal kinderen in Nederland wat uh, obesitas en overgewicht krijgt... dat heeft de neiging te stabiliseren. De dus... neiging te stabiliseren? Ja, inderdaad. Ja. Het stabiliseert of het stabiliseert niet? Nou, het, het, dat schommelt daaromheen. Hè. Dat zijn uh, geen dagkoersen. dus uh, dat, Je kijkt dan naar de, de lange termijn. Maar waar halen jullie dan vandaan dat het in hoog tempo meer wordt? Dat staat in allerlei cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek... en dergelijke, dat, nee, dat, dat het nee. er meer zijn geworden nee. de afgelopen jaren. Kent u echt, ja. nee? Kijk, omdat we hier een precies gesprek... Mm -hmm. ja. Ik volg dat echt elk jaar, en als er tussentijdse cijfers zijn, dan volg ik die mm -hmm. ook. Maar, en u uh, zegt, het het het het gaat zich stabiliseren. Ja, dat zeg ik. Dus, uh, maar als jullie zeggen dat het jullie zeggen dat het echt uh, in een hard tempo omhoog gaat. Uh, la, la, u zegt, het gaat heen en weer. Uh, dat zorgt misschien voor de onduidelijkheid. Uh, nee, in ieder geval, u, u wil u het terugbrengen, het aantal, toch? Zeker, niet? zeker. En Laten we het dan daarover dan? hebben. Precies. Maar misschien mag ik ja. jullie toch eens als respectabel medium vragen... Om dit, om dit, ja, maar dan misschien ook even met een, een lichte zelfkritiek... Mm -hmm om dit soort aankondigingen gewoon uh, daar even buiten te houden... als je het niet kan onderbouwen met feiten. Omdat het juist gaat om uh, mensen in een kwetsbare positie. En er heel veel mensen zijn die heel hard werken... om die trend inderdaad te keren. Die lijn is nog niet naar beneden. Dat is absoluut mm -hmm. uh, een gegeven. En daar wordt hard aan gewerkt. En de, de eerste vraag was, begrijp je dan de kritiek... Um, dat je dat doet met uh, een aantal bedrijven... die voor een deel ook uh, de uh, veroorzaker van het probleem zijn. Yes. Kijk, um, alle ervaringen die met dit razend ingewikkelde probleem... van overgewicht en obesitas uh, zijn opgedaan de afgelopen jaren... Die, die leiden ertoe dat je geen enkele partij kan missen... Om dit vraagstuk aan te pakken. En dus ook niet uh, de veroorzakers. Die je overigens niet de meest prominente positie moet geven. Maar als je bijvoorbeeld met uh, Nestlé. of met Mars. lokaal kan samenwerken. om dingen voor elkaar te krijgen. Uh, dan is dat beter. als dat je, denk ik, probeert. Uh, chocola de wereld uit te bannen. Want chocola bestaat nou helemaal. U zegt, maak het haalbaar. Maar ja, het punt is een beetje dat. Uh, laten we zeggen, in het gesprek dat we eerder ook met Doris Vos gevoerd hebben. zij zei. In Amsterdam, in haar geval, waren ze nou juist heel goed bezig... met lokale ondernemers, met de slagen, met de bakken, met gezonde producten. En dat is stopgezet en daarvoor in de plaats is het project gekomen... in samenwerking met al die fabrikanten van die ongezonde voeding. Los nog even van allerlei automaten op scholen die gesubsidieerd worden. Ja, kijk, um, ik, ik, ik begrijp goed dat, uh, en dat vind ik ook te waarderen... dat mevrouw Vos veel, Vos veel passie voor dit thema heeft. Dus laten we dat als mm -hmm. verbindende schakel zien... Uh, ik, ik snap ook dat zij het vervelend vindt... dat er misschien voor haar ook verder geen activiteit meer is in het Amsterdamse. Ik blijf daar verder buiten, want dat is iets wat de Amsterdamse politiek besloten heeft. Maar uh, jongeren op gezond gewicht als, als methodiek... en dat is eigenlijk een bewezen, effectieve methode... die in veel Europese landen wordt toegepast. En die eigenlijk zegt, laten we nou die uh, vaak kortdurende... Uh, tijdelijke initiatieven gericht op een gezonde leefstijl... Laten we uh, daar nou iets, iets duurzaams van maken, iets structureels... en laten we zorgen dat publieke en private partijen met elkaar samenwerken... Uh, dus de versnippering voorbij en de tijdelijkheid voorbij. Dat is eigenlijk de kern van die jogmethode. En nou, er zijn nu zo ongeveer 40 gemeenten die die methode toepassen. Alles onder één paraplu. Dat is wel een beweging ja, die her en der ook echt al aan. Uh, ja, die hebben, die hebben echt resultaten laten zien. In vijf jaar is het uh, gestabiliseerd, niet afgenomen. Zegt u zelf? Nou, ik heb nog niet over vijf jaar gesproken. Ja, In 2009 niet... is het convenant gesloten, toch? Nou ja, sorry. Nee, ja, wederom verkeerde informatie aan uw kant. Kijk, u moet niet alles geloven wat mevrouw Vos zegt. U moet ja, okay, zelf zeggen. Maar eigen waar wanneer het wel uh, is begonnen. Dan. We zijn drie jaar geleden begonnen. En uh, drie jaar geleden, uh, uh, het was ergens in de tweede helft van 2010, dus ruim drie jaar, zijn we bezig met dit project. We gaan uh, woensdag degene die zich als eerste gemeente aan het JOC-project hebben verbonden, Dan gaan we de contracten verlengen. Ze gaan. De eerste zes gemeenten gaan allemaal verder. Dus dat zouden ze niet doen als ze daar niet ook uh, succesvol in waren. En als ze daar niet optimistisch over waren. Want je gaat niet verder met iets wat je niet goed vindt. Dus hier luistert ook van jullie kant toch echt weer de precisie. Daarom, daarom spreken we ook met u, meneer Rozenmuller, Want u kunt het allemaal ja, corrigeren het als het fout is. Ja, maar, maar wat dat is, wat dat is toch, dan, niet, wat dat toch niet de aard van een gesprek... dat jullie maar wat roepen en dat ik het elke keer moet nee, corrigeren? Nee, absoluut niet. Maar het is wel goed als het gebeurt uh, dat, dat het gebeurt. Maar wat is dan het doel? Want u zegt... Nou, Drie jaar nou ja, is het gestabiliseerd. U wil nogmaals het overgewicht terugbrengen. Zeker, zeker. En dat, dat wil heel Nederland. Want het is iets wat uh, ongelooflijk veel bedrijven, instellingen, overheden uh, uh, raakt. En, en we staan hier dus voor iets waar we uh, met deze methode, die jog-methode, uh, uh, ruim drie jaar geleden mee begonnen zijn. Uh, we realiseren ons allemaal dat we uh, een samenleving hebben gecreëerd waarin uh, in tientallen jaren, 30, 40, 50 jaar... het overgewicht gestegen is. Dat was een van de eerste hoogleraren die ik sprak. Die zei, ja, overgewicht is eigenlijk een normale reactie... op een abnormale omgeving. Dus we moeten die omgeving aanpakken. En wat is dan mm -hmm. die omgeving? Dat is de wijk. We moeten zorgen dat kinderen veilig buiten kunnen spelen. Dat is de school. Je moet zorgen dat daar fatsoenlijk kan worden gegeten en gedronken. Dat is de thuissituatie. Dat is de winkel. Um, die ja. omgeving die moet je aanpakken. Nou, daar is die jogmethode... Uh, op Daar is het werk van al die partners in het convenant opgericht. En nou boeken we na een aantal jaren de eerste resultaten. Iedereen die zegt het moet sneller, die heeft mij tot compagnon. Want ik ben als ambassadeur natuurlijk degene die uh, voor de troepen uitloopt. Maar Alleen je, moet, concreet, maar je moet wel zorgen dat je het lijntje met een aantal partijen niet verliest. Wat wil u bereiken in hoeveel jaar? Wat wij zouden willen bereiken, dat is dat uh, volgend jaar uh, 75 joggemeenten zijn. Dat heeft de Tweede Kamer gezegd en daar ben ik het zeer mee eens. Nee, ik bedoel in afname van overgewicht. Nou, ik zou willen dat um, uh, wij, dat hebben we ook gezegd, dat we de gezondste jeugd van Europa zouden willen zijn op niet al te lange termijn. Hoeveel procent moet het afgenomen zijn in hoeveel jaar? Dat hebben we niet bepaald. Ja. En, en, en, u zegt, dat, dat hebt u nog niet bepaald. En ik kan me ook voorstellen dat dat heel lastig is. Want we hoorden net eerder ook in een reportage die we hebben uitgezonden... waarin we wat, wat schooljeugd aan het woord lieten. En dan blijkt dat, je, dat school één ding is. En dat je het van die kant bijvoorbeeld aan kunt pakken. Ja. En tegelijkertijd is er de benzinepomp en de supermarkt. En daar gaan ze toch met veel enthousiasme naartoe. Dus dat, dat maakt het steeds zo ingewikkeld, hè, ook voor u. Nou, het is niet een kwestie dat het voor mij ingewikkeld maakt. Maar het maakt het voor mensen jog, ingewikkeld. Ja. Nee, dat, maar dat heeft u helemaal in. Tegelijkertijd is het zo dat uh, omdat er ook nog weer uitwegen zijn... je toch stappen bijvoorbeeld op de school niet moet nemen. Want het gaat elke keer weer om het verhogen van uh, een drempeltje. Als die school nu eenmaal uitnodigt tot gezondheid... en die wijk nodigt uit tot gezondheid... en de verbinding met de ouders is gelegd... en je kunt veilig fietsen van en naar school... Ja, dan zijn dat allemaal stappen die betekenisvol zijn. En dan zal het ook nog zo zijn dat je uh, in een snackbar... niet al te ver van school ook nog een alternatief hebt... of in een supermarkt je daar ook nog dingen kunt kopen... Die, waarvan je zegt, ja is, is, is dat nou handig, is dat nou gezond? Nee, dus... Um, wat dat betreft is het complex en hebben we veel te doen. Maar we moeten denk ik ons realiseren waar komen we vandaan? Waar willen we naartoe? Wat zijn de betekenisvolle stappen die al gezet zijn? Want er zijn veel scholen die op dit moment... echt hun aanbod van eten en drinken aan het veranderen zijn. Nou, en dat zijn allemaal hoopvolle tekenen. Zoals bijvoorbeeld het Jokgemeente van het Eerste Uur Zwolle. Daar is overgewicht in die wijken gewoon gedaald. Dus het kan... Ja. Heel goed, en ik zou dus graag willen ja, dat we op weg naar... 2020, de volgende periode van ons samenwerkingsverband. Dat we echt. Een uh, collega vroeg dat. Uh, wat zou nou je doelstelling mm -hmm. willen zijn? Bij, onze doelstelling is natuurlijk die trend. Die, die lijn die nu stabiliseert. Die moet, dan ook die moet naar beneden. Naar beneden ja. Dat moeten we met elkaar mm -hmm. voor elkaar krijgen. Ja. Nou, ik wens u daar heel veel succes bij. Dank u wel dat u erover wilde praten. Ja, en uh, wat gedaan. dingen dan terecht wilde zetten. Want ja, het is alleen maar beter als het natuurlijk uh, beter gaat met die cijfers. Zo is het. <laughs> Precies. Okay, Paul Rosenmuller, ambassadeur van het convenant Jongeren op Gezond Gewicht. Trending vandaag met Lammert de Bruin, onze social media-redacteur Lammert. Waar gaan we het over hebben? Nou, ik ga het over cijfers hebben en ik hoop dat ze kloppen. Want anders ja, dat, ja, krijgen we Paul Rosenmuller aan de lijn. Ja, zitten jullie op Facebook, Twitter, ach, LinkedIn? ja, ach, ja. Alles, ja. ja? Bijna 9 op de 10 Nederlanders maakt gebruik van social media... blijkt uit het Nationale Social Media Onderzoek... waarvan de resultaten vandaag bekend werden gemaakt. Dus uh, dat is wel veel. Opvallend is ook dat meer vrouwen dan mannen gebruik maken van social media. 53% procent tegenover 47%. Procent. En het gebruik van Facebook is ondanks signalen van afnemende populariteit, daar hadden we het vorige week al even over, toch weer uh, gestegen. Bijna hmm. 8,9 miljoen Nederlanders die, uh, is actief ja. op Facebook. Het zijn al die, al die oudere mensen die erop gaan, hè? Al, die, al die vaders en die ja, moeders en die, en die tantes. Die willen uh, ze het... gewoon liever niet. Nee, precies, die willen ze eigenlijk hebben. niet. Dus die ja. jongeren die gaan er vanaf of ze zijn actief ja. in besloten groepen waar uh, papa en mama niet op ja, kunnen komen. Precies, maar oude mensen genoeg op Facebook niet. Absoluut, ja, dat stijgt nog steeds. Um, verder uh, wordt er veel getwitterd over kledingwinkelketen Coolcat Die wil namelijk een uitzending verbieden van het tv-programma Rambam. Uh, in het programma tonen de makers aan dat uh, de arbeidsomstandigheden in de fabrieken waar de kleding gemaakt wordt heel erg slecht zijn. Uh, en de makers van Rambam die gingen undercover bij, uh, bij Cool Cat. En ze wisten op die manier ook de frustratie van uh, topman Ronald Kaan in een quote van: Luister maar. Hoe het vandaag, Bangladesh? Hoofdstad Koket in dit moment. Koket staat nou helemaal onderaan. En u wilt het niet tekenen? Feitelijk onjuist. Dat een of andere linkse kutminister de gore om heeft mij in de te brengen, dat is zo oneerlijk. Ja, dat, dat was, was Ronald Ploumen. Kaan over minister Ploemen. Ja, opvallend is dat minister Ploemen een paar dagen geleden nog een heel lief persbericht heeft gestuurd waarin, uh, waarin zij zegt dat Coolcat heel erg goed hun best doet uh, en dat ze goed zich aan de regels houden omdat ze een confinant hebben ondertekend. Maar uh, nou ja, de heer Kaan is iets minder positief over minister Ploemen. Dat is duidelijk, ja. maar, maar het wordt wel uitgezonden. Ja, vanavond wordt het wel uh, uitgezonden. Ze wilden inderdaad, uh, Coolcat wilde voorkomen dat het werd uitgezonden. Ze dreigden de FARA ook met een claim. Uh, maar de Fara die uh, reageerde met... Uh, deze uitzending voldoet aan alle huidige normen. Daarmee een beetje een kwingslag maken naar de Coolcat... die zegt alle kleding voldoet aan alle huidige normen. Nou, um, we hadden net er voor vier uur al even over. De verkeersboetes. Ja. Krijgen jullie er veel? <lacht> Nou, dat, ik, ben eigenlijk wel, ik, ja, ik fiets heel veel, dus dat scheelt tegenwoordig. <laughs> nou, je krijgt ze regelmatig <laughs> helaas. En dan vooral de boetes van uh, drie kilometer te hard. Ja, uh, juist. Je kent ze wel. Um, nou ja, dan probeer ik wel eens bezwaar te maken. Maar dat moet echt op een prehistorische manier. Met brieven, postzegels, uh, op de brievenbus. Een heel gedoe. En meestal wordt het altijd afgewezen. Maar sinds vandaag kan het dus digitaal. Uh, via een digitaal loket. En ze hebben meteen vandaag ook een Twitter-account aangemaakt. OM-verkeer. Oh jee, wat krijgen die over zich heen zo direct? Ja, nou, ze hebben nog maar 26 volgers uh, op oh. dit moment. Dus misschien dat mensen bang zijn dat er gecheckt wordt... of je tijdens het rijden aan het twitteren bent of zo. Ik weet het niet, maar mensen... <lacht> Durf het nog niet helemaal te volgen. Verder opvallend eh, nieuws uh, in een voetballand. Een opvallende transfer voor internationaal voetballer Dirk Kuyt. Hij is de hoofdspeler in een nieuwe Donald Duck commercial. Die sinds vandaag rondgaat op internet. Oh. <laughs> ja, in het spotje is te zien dat de spits bijna te laat uh, arriveert... voor de aftrap van een uh, belangrijke wedstrijd. Van Venerbatje, de de ploeg waar hij uh, voetbalt. En dat klinkt dan zo. Voetballen? Ja, natuurlijk. Dirk, je zijn er. Laat ze alvast beginnen. Kom zo. Dirk, Dirk, je moet spelen. Dirk. Laat ze alvast beginnen. Ik kom zo. Ja, ja je hoeft dus Dirk Kuiten die de Donald Duck aan het lezen was. En uh, hij wilde liever die Donald Duck uitlezen dan dat hij de wedstrijd uh, gaat voetballen nieuwste spotje dus van het vrouwelijke Weekblad. Oh, okay. Dankjewel, Lambert de Bruin. En dan kijken we even... Ja, hoor. Oh, ja, ja, ja We gaan praten met Sander van Hoorn uh, van de NOS, onze uh, collega uh, in ieder geval in het Midden-Oosten. Uh, want alles wijst erop dat de Egyptische legerleider-generaal uh, al Sisi de volgende president van Egypte wil worden. De legerraad heeft zijn kandidatuur goedgekeurd. Eerder vandaag was hij al bevorderd tot Veldmaarschalk, dat is de hoogste militaire rang van uh, Egypte. Ja, Sander, velen hadden dit al verwacht. Bestond er nog een beetje twijfel over zijn kandidatuur? Of was het een ABC'tje? Nou, het lijkt een ABC'tje. Maar hij heeft zichzelf nog niet officieel gecorrigeerd. Het lijkt nu wel een formaliteit geworden. Nu het leger heeft gezegd, oké, het mag. Officieel heeft hij dat nog niet gedaan. En als hij het doet, dan bestaat er geen twijfel over. Zijn steun is zo groot. Zijn populariteit bereikt als toe kultstraat. Dan gaat hij het ook wel worden. Ja, wat uh, denken de Egyptenaren dat uh, hij hun brengt? Stabiliteit en veiligheid, dat is wat je hoort op straat in Egypte, dat is het voornaamste wat ze van hem verwachten en daarom ook die hang naar een sterke man. Hij was degene die een einde maakte aan de moslimbroederschap, de regering van president Mohammed Morsi, een regering die door velen verguisd werd, dat alleen heeft hem al uh, punten opgeleverd en ze hopen dat hij op die ingeslagen weg voortgaat, dat het toerisme en de investeringen uiteindelijk weer terugkomen naar Egypte, dat het weer wordt zoals het was. En wanneer zijn de verkiezingen, Sander? Dat is nog niet precies bekend binnen een paar maanden. En daarna moeten de parlementverkiezingen komen. En dat is een groot probleem voor de uh, critici in Egypte. Die zeggen, dan hebben we dus een sterke man met uh, brede populariteit... die, uh, totdat er een parlement gekozen is, uh, onbeperkte macht heeft. En dan is het dus maar hopen dat hij die macht niet... net zoals Morsi en daarvoor Mubarak gaat misbruiken. Oké, okay, Sander van Hoorn, dankjewel. Radio 1 Vandaag. Met Suzanne Bosman en Jan Mon. Adolf Hitler is 95 jaar oud geworden. En overleden in Brazilië, waar hij na de oorlog is heengevlucht. Dat beweert althans de Braziliaanse schrijfster Simone René Guerrero-Dias. In haar nieuwste boek, Hitler in Brazil. Hoe serieus moeten we nou eigenlijk dat verhaal nemen? Daar gaan we praten met David Barnau. Hij is onderzoeker bij het Nederlands Instituut voor Oorlogs. Holocaust en genocide studies voluit. Meneer Barna, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe betrouwbaar kan dit zijn? Nou, dit kan op het plankje met uh, Hitler-fantasie uh, komen te staan. Fantasie? Ja, ik bedoel, de, de, andere, de, de enige originele hieraan is dat het nu Brazilië is... terwijl de andere boeken die op dat plankje horen te staan... Uh, vanuitgaan dat uh, Hitler in uh, Argentinië is aangekomen. Ja, want er zijn veel van dit soort verhalen, geeft u aan. Ja, het, de, de basis is eigenlijk van... Uh, ja, men beweert wel dat Hitler zelfmoord gepleegd heeft, maar we hebben zijn lijk nooit gezien. En die schedel die dan gevonden is, die is niet echt, dus daar start je mee. Nou, dan uh, zou het kunnen betekenen dat hij uh, nog in leven is. Nou, in Duitsland is hij nooit opgedoken. Dat gecombineerd met het verhaal dat na de oorlog een hele hoop hoge nazi's naar Zuid-Amerika zijn verdwenen, brengt uh, dit verhaal met een... Een paar vaste uh, zaken, namelijk het gaat per onderzeer en eenmaal aangekomen in Argentinië of Brazilië of wellicht al eerder heeft hij wel zijn snor afgeschoren, want dan anders zou hij herkend worden. Ja, Sterker nog, hij zou hier uh, samenwonen in Brazilië met een zwarte vrouw. Hij zou er ook gezien zijn, bekend staan als de oude Duitser. En de schrijfster zegt van ik wil door middel van een DNA test vaststellen dat het ook Hitler is, want er leeft nog familie in Israël. Ja, het is natuurlijk buitengewoon interessant dat deze schrijfster dat nu gevonden heeft. Ik, ik neem aan dat ze wel aanneemt dat Hitler dood is. Want hij zou nu, ik geloof, 125 jaar zijn. Nee, 95 zou je, volgens haar. 95. Dus inderdaad, ze neemt aan dat hij dood is. Ja, dat, dat neem ik aan. Hij is in uh, 1889 geboren. geboren ja. Nou, dan kom ik toch op uh, 125 jaar. Hey. Um, het is toch merkwaardig dat deze mevrouw de eerste is... die hem in Brazilië gespot zou kunnen hebben. Maar het probleem is met, met al die boeken. Uh, laatstelijk was er uh, een paar jaar geleden... dat was van Williams en Dunstan... Um, die hebben dan ontzettend veel uh, bewijzen. En dat zijn vaak heel, heel onduidelijke papieren... met heel veel zwart weggelakt. Want dan ziet het er ook nog echter uit. En het zijn ook altijd CIA-rapporten uh, die altijd uh, geheim waren. En ja, het is, een, het is ook een, van een conspiratie van... Uh... Ja, want wat, wat is de achtergrond uh, daar eigenlijk achter? Dat, dat mensen hopen dat het zo door is gegaan? Of dat ze zeggen, zie je wel, jullie hebben het niet goed aangepakt? Wat... Het is natuurlijk een combinatie mm -hmm. van... Uh, uh, een, een, een journalist die, ja, laten we zeggen, verder weinig bekend is geweest. Die maakt natuurlijk goede scoop door een artikelenreeks te maken... over dat uh, Hitler nog in leven is. Uh, maar ja, er was ook een, een, een zo'n journalist... die heeft toen, wat heeft hij geschreven? Ik geloof, uh, Elvis, Hitler en nog iemand zijn in leven. Nou, dat geeft het natuurlijk al aan, uh, de sfeer. Er blijft iets onduidelijks. Het zijn geen mensen die, die nazi zijn of die zouden willen dat Hitler nog zou leven. Maar eh, het zou ook niet geholpen hebben als eh, we het lijk van Hitler wel gezien hadden. Want in deze theorieën komt ook voor dat als er iemand in de bunk, Führerbunker zelfmoord gepleegd heeft... dan is dat een stand-in geweest. Oh ja. en, en, dat de familie... en Eva Braun ja. ook, dat was een toneelspeelster. Okay. En, maar, maar dat de familie van Hitler nog in Israël zou wonen... Geen idee. Zover uh, gaat mijn Hitler-kennis niet. Ik vind het ja, een beetje morbide bijna om te denken waarom een Hitler-familielid in Israël zou gaan wonen. Maar goed, het kan. Ja, maar er zijn wel veel uh, mensen in de tijd van het Nazi-regime in uh, Zuid-Amerika gaan wonen. Dat, uh, dat, dat is toch minder, minder ja. dan we denken? Oh ja. Ja, want dat beeld van Paraguay en ja. Chili en Argentinië... Daar kom je ze overal tegen. kom je ze overal ja. tegen. Nou, de meeste die je tegenkomt, die zijn achterachterkleinkinderen kleinkinderen... van hele arme Duitsers die in de 19e eeuw emigreerden naar die landen. Mm -hmm. Maar Eichmann en, en Mengel dus, O, oh, zeker. Er zijn, zijn, er zijn zeker een aantal uh, daar naartoe gegaan. Maar er zijn er net zoveel, of, of net zoveel... veel en veel meer gewoon achtergebleven. Hier in krijgsgevangenkampen gezeten. Na de oorlog berecht of niet berecht. Ja. Maar het hoort bij de... Ja, om, om de rafel, rafelig einde van de oorlog ook dit. Van men, mensen geloven dat dan niet dat Hitler dood zou zijn. Ja, ze, ja, ze willen het niet geloven. Vindt nee. u zelf een van die theorieën trouwens de spannendste? Of, of de interessantste? <lacht> dat u er toch een beetje van kunt genieten? Nou, wat ik me altijd afvroeg... Van, je zit daar in Ze ontkennen niet dat, dat er een Hitler geweest is... en dat hij in Berlijn zat, zo rond april 1945. Hoe het je dan lukt om van daaruit een onderzeeboot te bereiken. Dat, dat heeft mij altijd wel gefascineerd. Daar wil u nog wel eens een mooi verhaal over lezen. Ja, ja dat, de ene keer loopt het via Denemarken... en dan weer via wat anders. Maar dat is altijd een nevelige huld. Kijk, een onderzeeboot dat klinkt goed. Die is onder water, die ziet niemand. Ja, maar maar ja. Hebt u er eigenlijk wel aardigheid in, in, in dit soort verhalen? Want ik kan me voorstellen, als je de hele tijd... altijd van die zwaar doorvrochten uh, literatuur en, en documenten en archieven bent... dat dit dan in één keer best wel is bij de koffieautomaat? Uh, voor, voor, voor een deel is dat zo natuurlijk. Zoals ik zeg, god, het is nu Brazilië. Ik ben benieuwd waar. <lacht> welk, welk volgend land die geleefd heeft. Ja. Nou, dan, uh, niets, maar in ieder uh, geval ja? niet serieus nemen. Nee, oké. Okay. Dus, dus dit gaat op het plankje fantasieën, uh, zoals u eerder ja. al aangaf, uh, meneer Barna. Nou, toch leuk dat u er even met ons over wilde praten. Oké. Okay. <lacht> David Barna is onderzoeker bij het Nederlands Instituut voor Oorlogsholocaust en Genocide Studies. Ja, hij met David Barna zijn reactie op het verhaal dat Hitler nog veel langer geleefd zou hebben sluiten Radio en vandaag voor vandaag. Morgen zijn we natuurlijk weer, zelfde tijd, op deze zender. Maar vandaag, kwart over zes, natuurlijk ook op tv. Op Nederland 1. En hier op de radio zometeen, Lara Rens, met het Radio 1 Journaal. Naar het nieuws met Gert Klux. Dit is Radio 1. Boekwinkel Polda sluit vanaf morgen tijdelijk haar deuren. De keten werkt aan een strategische heroriëntatie om haar voortbestaan veilig te stellen. De tijdelijke sluiting geldt voor alle 20 Nederlandse vestigingen en de webshop. De outletstores en de acht Belgische vestigingen blijven open. Hoe lang de winkels dicht blijven is niet duidelijk. Twee weken geleden stopte het centraal boekhuis met de levering van boeken wegens oneenigheid over de kredietlimieten. Na een week werd de levering weer hervat. Meer dan 50 leden van het Israëlische parlement hebben een bezoek gebracht aan Auschwitz... voor de herdenking van het feit dat het vernietigingskamp 69 jaar geleden werd bevrijd. Er waren ook overlevenden van het nazi-vernietigingskamp. Niet eerder zijn zoveel leden van de Knesset tijdelijk naar in het, tegelijk naar Auschwitz in het zuiden van Polen gereisd. Er waren ook enkele Israëlische ministers bij. In Egypte heeft de legertop Sisi toestemming gegeven zich kandidaat te stellen voor het presidentschap. met het Egyptische Staatspersbureau. Al weken wordt verwacht dat Sisi zich kandidaat stelt voor de verkiezingen van waarschijnlijk eind april. De formele aankondiging wordt binnen enkele dagen verwacht. Sisi is nu al de sterke man in Egypte. Hij zette vorig jaar juli president Morsi af, die hem zelf een jaar eerder tot chefstaf van het leger en minister van Defensie had benoemd. En dat zijn de hoofdpunten. Het weer, Willemijn Hubert. Vanuit het zuiden. In het trekt er een regengebied over Nederland. In het noordoosten kan dat overgaan in natte sneeuw of sneeuw, en de kans op gladheid blijft daar dus voorlopig nog bestaan. Vannacht wordt het nagenoeg overal droog en de temperatuur daalt, tot rond het vriespunt in Groningen en een graad of 4 in Zeeland. De wind is zwak tot matig uit de zuidelijke richting. Morgen schijnt vooral in het noorden en oosten de zon af en toe en daar blijft het dan droog. In het westen en zuiden is er vrij veel bewolking aanwezig en valt er af en toe wat regen. De middagtemperatuur komt overal uit rond de graad of vijf en de zuidoostenwind is matig tot vrij krachtig boven land. Aan zee staat er een krachtige wind. Woensdag draait de wind naar het oosten en dan wordt het flink kouder. Met in de nachten erna lichte tot matige vorst en overdag temperaturen rond het vriespunt. De zon schijnt geregeld en het blijft zo goed als droog. Maar die koude en droogte zijn wel van tijdelijke duur... want vanaf het weekend loopt het kwik weer op... en wordt de kans op neerslag ook weer groter. En hoe druk is het op de wegen? Vraag ik aan Wijnald Zwaan van ja. AMB. Avondspit stelt niet zo heel veel voor. We zien een paar dagelijkse files rondom Rotterdam. Eén file valt op en dat is die op de N15 richting de Maasvlakte. Voor de Thomasse tunnel twee kilometer. Dat komt door een ongeluk. De weg is daar helemaal dicht.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 Vodafone, goedemiddag, met Annabel. Oh, volgens mij heb ik een echo op de lijn. Eh, uh, ja. de bergen. Wintersport. Bellen, whatsappen, internetten, sms'en. Allemaal op de latte. Atte. atten, Atte. Jij staat lekker te hapere skiën, zeker? Eh, uh, nou, heel, heel af en toe, hoor. Maar even tussen de snaps door, ja. dat alles in één op reis van Vodafone. Mm -hmm. Valt Oostenrijk daar ook onder? Ja, klopt. Oostenrijk ook. Ah, supergoed nieuws. Annabelle, bel. bel. Uh, ja, bellen, internet, Neem Nee, niet de bel voor het rondje. Uh. Ik zeg Annabelle, blijf van die bel af. Vodafone alles in één op reis. 20 minuten bellen, 20 minuten gebeld worden, 20 sms'jes en tot 35 mb-internetten in 43 landen. Ideaal voor bijvoorbeeld wintersport. Voor maar 2 euro per dag. Power to you. Vodafone. Boek nu je vliegticket op vliegwinkel.nl en ontvang een kapitaal reisgids naar keuze cadeau.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 Als in een wereld zonder verzekeringen de vlam in de pan slaat, is het nog maar de vraag of je uit de brand wordt geholpen. Gelukkig leven we in een wereld met verzekeringen en kun je gewoon de aardappeltjes op het vuur zetten. Jaarlijks herstellen verzekeraars ruim 100.000 schades na brand in huizen en bedrijfspanden. Kijk op zijn.nl. Vaste Kamercommissie Economische Zaken trok vandaag naar Groningen... om de schade door de aardbeving met eigen ogen te bekijken. En dat werd gewaardeerd. Nou, ik vond het wel heel positief dat de Den Haag hier langs kwam... om te kijken Nou, wie de bus stond. Het NOS Radio 1-journaal. Met Bert van Sloten. Goedemiddag, we gaan het ook nog hebben over de sluiting van de polare boekwinkels, de onrust in Oekraïne en de rechtszaak tegen Bader Hari. Maar eerst Syrië. Want in Syrië wachten de inwoners van de belegerde stad Homs nog steeds op redding. Zo'n groot gebrek aan voedsel en medicijnen, zegt ook de Nederlandse Pater Frans van de Lucht, die er al tientallen jaren woont. Ja, die oude mannen zien. Ja, die moeders en hoe kunnen je zo? Ja, nee, met Ja, nee, Men zongen. Als we van de honger omkomen, dan zullen we met z'n allen sterven. Dat zegt de Nederlandse pater op een filmpje te zien via internet. Correspondent Sander van Horen. Sander, uh, we hoorden je net ook al over Egypte, maar nu gaan we het hebben over Syrië. Er zou een konvooi met hulpgoederen onderweg zijn naar Homs. Hebben ze die stad al bereikt? Dat hebben ze al bereikt, al een tijdje geleden. Twaalf vrachtwagens zouden het omgaan van de Syrische Rode Halve Maan, de zusterorganisatie van het Rode Kruis. Maar die vrachtwagens zijn vervolgens gestopt, Ze kunnen die belegerde binnenstad niet bereiken. De reden daarvoor lijkt te zijn dat de Syrische regering ze nog niet laat gaan. Die willen eerst meer garanties dat ze niet aangevallen worden. Een soort Steekspel aan het ontstaan. Waarbij, nou ja, Van der Lucht zei het net al heel duidelijk. die hulpgoederen zo hard nodig zijn. in de belegerde oude stad. Ja, en dat steekspel is aan het ontstaan. Wordt er dan nou ook ergens gesproken. om uh, de padsituatie, de padstelling. een beetje op te heffen? nog altijd in uh, Genève, maar daar is het Zwarte Pieter op alle mogelijke manieren begonnen, hierover. Maar bijvoorbeeld ook gisteren het bericht dat vrouwen en kinderen die oude stad zouden mogen verlaten, uh, die willen dat niet zolang er geen garanties zijn, dat ze niet meteen opgepakt worden. Amerikanen zeggen daar ook nog over, uh, wij willen dat alle burgers die uh, geen wapens in handen hebben, die oude stad mogen verlaten. Dus ook de mannen. Dus daar is een steekspel. Een steekspel bovendien ook nog weer eens over waar er nu verder over gepraat gaat worden de Syrische regering zegt, uh, we willen best praten over bestrijden van het terrorisme, maar niet over het opzij schuiven van Assad. En dat is precies waar de oppositie wel over wil praten. Met andere woorden, die besprekingen in Genève, dat lijkt op alle punten vast te lopen. Ja, maar aan de andere kant hebben we ook vorige week vastgesteld dat dat heel erg langzaam zou uh, gaan. En misschien is het goede nieuws wel dat ze nog steeds aan het praten zijn. Dat kan je zonder meer als goed nieuws definiëren. En de VN die wil ook die gesprekken nog niet ten einde laten komen. Wil dat er gepraat blijft worden. Ook al gaat het dan misschien niet over de dingen waar de beide partijen op hopen. Hou ze aan tafel, lijkt de gedachte. Los kleine problemen op. Blijf daar hard mee bezig. En misschien dat je dan wat stapjes verder komt. Dus was vandaag de boodschap. Maar we zullen nog horen later misschien in deze uitzending... van de uh, vn gezant die de onderhandelingen leidt... de boodschap tot nu toe lijkt te zijn. We praten in elk geval... Verder. Sander van Horen, en als dat nieuws er is, dan horen we dat inderdaad van jou. Dan naar Nederland. De Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken, die is op dit moment in Groningen. De Kamerleden willen namelijk zelf horen wat de Groningers vinden van het besluit om de gaswinning gedeeltelijk terug te draaien en ruim 1 miljard in het gebied te stoppen. In Groningen, bij die bespreking, is ook onze verslaggever Rink Kamer. Rink, de hoorzitting, want daar hebben we het over. Het is twee uur gaande nu. Wat krijgen de Kamerleden allemaal te horen? Nou, ze krijgen eigenlijk twee boodschappen. Uh, de boodschap van de bestuurders, die kijken er natuurlijk uh, zakelijk tegen aan. Bijvoorbeeld uh, Pieter van Geel is hier geweest, oud-staatssecretaris, zat in een uh, commissie van uh, de provincie van Groningen en die maakte eigenlijk gehakt van die, uh, die 1,2 uh, miljard. Dat lijkt wel veel, maar in dat bedrag zit 875 miljoen aan schadevergoeding. En hij zei, ja, dat is gewoon wettelijk uh, zo geregeld dat je de schade vergoedt die je aanbrengt. Dus of dat nou 875 is of misschien 2 miljard, het moet gewoon vergoed worden. En als je dat eraf trekt, ja, dan blijft er maar weinig over voor dit gebied. Um, en aan de andere kant, de boodschap van de bewoners, die zijn ook uh, aan het woord geweest... en dat was natuurlijk vooral een emotioneel verhaal en wat opvalt is dat hier een groot gebrek is aan, aan toekomstperspectief en een gebrek aan het vertrouwen in de politiek, dat ze daar wat aan uh, kunnen doen. Kijk, de aardbevingen zullen waarschijnlijk zwaarder worden en vaker voorkomen. Um, mensen zouden willen verhuizen, uh, in psychische nood verkeren. En de vraag is natuurlijk, uh, met name na vandaag, wat kunnen die Kamerleden uh, daaraan doen en een beetje toekomstperspectief geven voor dit gebied. Uh, nu zijn de ondernemers aan het woord in de Statenzaal in, uh, in Groningen. En vanmiddag begon het hier voor de deur met een demonstratie die het andere probleem in die regio benadrukte, die van het gebrek aan werkgelegenheid. En terwijl de hoorzitting nog moet beginnen, de bus met kamerleden uit het noorden van de provincie nog moet arriveren bij het provinciehuis aan het martini of in het centrum van Groningen, staan medewerkers van Aldel te demonstreren. De fabriek die een paar weken geleden failliet is gegaan. Veel medewerkers staan achter een groot spandoek. Eerst ons gas, toen ons huis, nu ons werk. En zij willen graag dat ook dit onderwerp op de agenda komt. Hier binnen tijdens de hoorzitting. Als je niks doet, dan, dan is het helemaal gebeurd. En misschien kunnen we de Tweede Kamer nog zover krijgen dat ze Kamers een beetje tegemoet komen. Maar de Kamer wil niet door de bocht. En dan de Kamerleden maar, die moeten, ja, die die moeten is... Aldel al redden. Ja, nou, maar ik bedoel, Krij van Arbeid. Die... Mag nou wel mee regeren, maar laat ze hun gezicht maar een keer zien. Minister Kamp heeft geantwoord vorige week uh, op, de, op de problematiek van Aldel. Laat zien dat ze uh, in ieder geval bij ons het gevoel bleef dat Den Haag nog steeds met de rug staat naar de, dit gebied. Jullie zijn hier nou in het prachtige Groningen. En nadat uh, commissievoorzitter Marjet Hamer uh, twee... Petities in ontvangst heeft genomen. Eentje van de Groninger Bodembeweging over de gevolgen van de gaswinning. En eentje van de FNV over de gevolgen voor de werkgelegenheid. door de sluiting van, uh, van Aldel. Ze dus konden dus binnen een petitie aanbieden. En niet is de hoorzitting begonnen. Goed, ik wil graag uh, deze hoorzitting uh, uh, openen. Uh, iedereen uh, welkom heten. Het is voor ons heel bijzonder. Want uh, dit is uh, de Tweede Kamer op tournee, zouden we bijna uh, zeggen. Dus het is ook bijzonder voor ons om in deze zaal. De uh, met uh, onder ander andere de oud-staatssecretaris uh, Van Geel en ook met uh, de heer Klaassen. Hij is uh, onafhankelijk ombudsman voor dit gebied. Ik wou uh, eigenlijk voor deze hele korte inleiding even een paar dingen uh, eruit lichten om uh, te benadrukken. De eerste, uh, en die 1,2 miljard, we hebben het al eerder gezegd, we nemen geen genoegen meer met een peulenschilletje. Waar ons toegeworpen wordt uit Den Haag. Wij eisen meer en daar zullen wij actie voor voeren, hevigere acties. Jullie zullen nog schrikken wat voor acties dat komen. Oplossingen, dat eisen wij. En natuurlijk krijgen ook de bewoners de gelegenheid om voor de commissie te vertellen wat zij ervan vinden. Zojuist bijvoorbeeld John Lanting van de, een van de actieclubs, schokkend Groningen. Hij gebruikte grote woorden, maar kreeg ook applaus van de mensen die in het atrium naast de statenzaal via een groot scherm het debat volgen. Meneer, u kijkt hier ook naar het scherm, u hoort ook wat er gezegd wordt. Wat verwacht u nou van die hoorzitting van vandaag? Het nut is niet zozeer dat ze daar nu zitten, maar ze zijn hier ook beneden in het atrium geweest, vooraf. Daar hebben we persoonlijk met de meeste van... Ja, ik zou even wachten. Daar hebben we persoonlijk met verschillende Kamerleden hier kunnen spreken. Ook met Betty Boer, die nu uitgejouwd wordt. Van de VVD, hè? Ja. Van de VVD. En die is van de week inmiddels hem ook aardig uh, weggeblazen. Dus uh, je zou kunnen zeggen, heel voorzichtig, dat ze hier niet zo populair is. En uh, het nut is dus niet zozeer wat ze daar zegt, maar de gevoelens die net geuit worden. Ik heb een, uh, een lijfspreuk en die leidt... Uh, je kunt iedereen vertrouwen, zolang het maar geen politicus is... En als daar een kentering in zou komen, zou ik dat heel mooi vinden. De hoorzitting in Groningen. De Tweede Kamercommissie Economische Zaken is daar op bezoek. U hoort een bijdrage van Rienk Dit is tot zes uur het NOS Radio 1-journaal. Met Bert van Sloten boek is nog niet gesloten, maar die kant gaat het wel op bij boekenketen Polaren. Het bedrijf heeft tijdelijk de deuren van alle vestigingen gesloten... en meldt dat het bezig is met een strategische heroriëntatie. Vorige week nog had het bedrijf leveringsproblemen met het Centraal Boekhuis... en nu komt dit er dus bovenop. We gaan praten met Hans Bouzy van Bouzy, advocaat... en hij volgt de ontwikkelingen bij Polaren op de voet. Wat is er nu weer aan de hand, meneer Bouzy? Ja, wat er precies aan de hand is weten we niet. Maar goed nieuws is het zeker niet. Uh, vorige week uh, was het bericht dat er onderhandelingen waren. Uh, verder niet zoveel aan de hand. Onderhandelingen over een nieuwe vorm van levering door het CB. Dat is het Centraal eh, Boekhuis. Centraal hè? Boekhuis, distributeur van boeken. En vervolgens heeft de CB bericht dat ze de levering weer gingen hervatten. Ja, ze leken en... eruit te zijn. Ja, dat leek zo. Maar wat er eigenlijk is gebeurd is dat de afgelopen tijd CB haar kredieten is gaan terugschroeven. En voorzichtig is geworden met het leveren op krediet, zeg maar. Aha, ze kunnen dus minder boeken aanschaffen. Ja. En dat betekent dat zij dus uh, hetzij uh, de ruimte bij uh, CB moesten oprekken in die onderhandeling. Nou, dat is blijkbaar niet gelukt. Hetzij een nieuwe partij moesten vinden om er extra geld in te gooien. En dat is ook niet gelukt. Ja, maar uh, heeft Polara dan niet meer het vertrouwen van, uh, van de uitgevers? Is, is het niet een belangrijke boekenwinkel ook? Ja, dat is een ontzettend moeilijke spagaat voor de uitgevers. De uitgevers zijn... Uh, heel blij met een winkel als Polaren. Het is van een grote winkel. Het zijn hele mooie grote winkels, nemen heel veel af, liggen heel veel boeken. Maar om het bedrijfsmodel zelf te financieren... dat gaat de uitgevers langzamerhand ook te ver. Ze hebben daar eigenlijk te veel geld op moeten toeleggen. Ja, ze hebben natuurlijk al toegestaan... dat er lange leveringskrediettermijnen uh, uh, zijn. En vorige week heeft Polaren in een brief gevraagd... aan de uitgevers om haar te steunen. En de uitgevers hebben dat en masse niet gedaan. En dat is wel een teken aan de wand. Het is een soort motie van wantrouwen. Maar ja, ze hebben in ieder geval niet actief willen zeggen... wij steunen jullie, want dat zou vervolgens betekenen... dat Polaren met die mededeling richting... De centraal boekhuis zou gaan met de vraag van... nou, ga maar weer leveren en doe ons maar lange krediettermijnen. Ja, waarbij het gevaar dan bestaat dat je te veel schuld gaat opbouwen. Maar dit lijkt me een heel verschrikkelijk, moeilijk... u schet zelf ook al een beetje, dilemma. Want als de uitgevers Polaren failliet laten gaan... ja, waar moet je je boeken dan nog verkopen? Nou, gelukkig is Polaren niet de enige boekwinkel van Nederland... hoewel ik het echt een drama vind als ze verdwijnen. Uh, al die uh, boekwinkels, het zijn er iets van twintig van die grote uh, boekenpaleizen. Het is gewoon zonde als die uit het landschap verdwijnen. Uh, maar gelukkig zijn er nog wel meer boekwinkels. Je hoeft niet uh, alleen uh, van Polaren afhankelijk te zijn. Nee, maar komt dit, laat ik die vraag dan maar even stellen, komt dit nog goed met Polaren? Ik heb er een hard hoofd in. Ik vind de, de prachtig eufemistische uitdrukking tijdelijk gesloten, vind ik heel mooi. Ja, je bent gesloten of je bent niet gesloten. Ja. Maar tijdelijk gesloten, dat. Dat hoorden we vorige week bij Siebel, uh, soortgelijk uh, nieuws. Ja. Dat ze eventjes de deuren dicht hielden. Alsof men binnen aan het schoonmaken ja. is, zeg maar. Ja, een beetje zwanger. Zo'n zo, ja. zo, zo zo uitdrukking is maar het. Maar dit, dit klinkt wel dramatisch. En ja. het feit dat uh, de uh, uitgevers hebben gezegd: van ja, tot hier en niet verder. Ja, dan heb je nog maar één mogelijkheid: alternatieve financiering. En dat is blijkbaar niet op tijd gelukt. Of ze die nog vinden, dat weet niemand. Maar. Nou, We zullen het scherp in de gaten houden en de komende dagen zijn spannend voor uh, de boekhandel Polaren. Meneer Boezie, ik dank u vriendelijk. Graag gedaan. Wijnand Zwaan bij de ANWB. Ik hoorde jou zeggen dat de spits niet veel voorstelde. Is dat nog steeds zo? Eigenlijk nog steeds zo, Bert. Op de N15 richting de Maasvlakte is wel een ongeluk gebeurd in de Thomasse tunnel. Daar schaarde een auto met aanhanger. De weg is nog even dicht. En in het zuiden op de A58 van Tilburg naar Breda. Daar staat tussen Goorle en Gilsen drie kilometer stil. En ook dat komt door een ongeluk. Dit is tot zes uur het NOS Radio 1 Journaal. Die ook, hè? Valerie Amy Winehouse, u herkende de stem natuurlijk al. Het is een enorme deal in kabelland. gedaan van UPC, het Amerikaanse bedrijf Liberty Global... doet een bot van 10 miljard euro op dat andere grote kabelbedrijf Zico En wil vervolgens de bedrijven samenvoegen. Nieuwe kabelbedrijf heeft zo'n 4,5 miljoen huishoudens als klant. En gaat verder onder de naam Zicco. Het merk UPC verdwijnt dus. Verslaggever Nick Wouters die vroeg aan Zikko-topman Bert Groenewegen... of dat een moeilijke beslissing was. Nee, daar is uh, helemaal geen strijd over. Uh, dat was meteen en, duidelijk? Dat was uh, denk ik al heel snel duidelijk, ja. Waarom? Waarom is Ziggo sterker dan UPC? Ziggo op dit moment heeft een, een, een goede, een goede merkerkenning, Een positief beeld. Uh, dat moet je koesteren. En als je dat kunt vertalen aan de rest van Nederland... dan denk ik dat we al een hele mooie stap zetten. UPC, daar hebben de klanten nogal eens klachten over. Hè? Heeft het daar ook mee te maken? Het is niet alleen hoe goed je het doet. Ik denk dat ook de medewerkers bij klantenservice van UPC... Hun, hun stinkende best doen, net zoals die van ons. Het is vaak, zit het ook in hele andere zaken die veroorzaken... dat een klant positief of negatief is. De fusie tussen kabelbedrijven, dat is in het verleden niet altijd... heel succesvol geweest voor de klant in ieder geval. In die eerste periode, Ziggo bijvoorbeeld ontstond in 2008 uit de fusie tussen drie kabelbedrijven in radar. In al die consumentenprogramma's zijn er heel wat klanten voorbijgekomen... die klachten hadden, die verkeerde rekeningen kregen. Hoe kunt u garanderen dat dat deze keer bij het samenvoegen... van twee gigantische kabelbedrijven, ja. want dat zijn UPC en Ziggo dat er nu de klant er niks van merkt. Kunt u dat garanderen? Nou, we onderschatten het absoluut niet. Wij realiseren ons dat een misstap grote gevolgen kan hebben. Dus wij zullen dat ontzettend goed voorbereiden. En we zullen dat ontzettend goed gaan, gaan uitvoeren... om te voorkomen dat korte termijn de klant er niks van merkt. Zeker geen, geen nadelige effecten ervan mag, mag merken. En lange termijn dat wij zelfs de dienstverlening sterk kunnen verbeteren. We denken echt dat wij nog beter kunnen en dat het ook beter moet. En daar zetten we ook zwaar op in. Liberty Global is... Um qua aantallen klanten de grootste kabelaar van de wereld. de Karsten van het Amerikaanse Liberty Global. En met de fusie overname door Ziggo uh, nog groter. Uh, Treedt op in 14 landen onder verschillende merknamen. De toezichthouder moet zich hier nog over buigen... over wat er met de concurrentie gebeurt in Nederland. Ja, eigenlijk hebben we straks maar twee grote spelers, KPN en Ziggo. Of niet? Nou, er zijn meerdere uh, spelers. Uh, als je kijkt naar bijvoorbeeld Vodafone en uh, Deutsche Telekom die beide in Nederland voornamelijk bekend zijn voor mobiel... maar die ook vaste diensten aanbieden... dan zie je een palet aan grote nationale en internationale spelers. Daarnaast is er nu veel nieuwe concurrentie van. Noem het een Apple TV of Netflix. Kortom, de markt wordt concurrerender. En wij denken dat de laat ik zeggen, autoriteiten toestemming zullen verlenen. Met name omdat de concurrentieverhoudingen naar klanten toe niet zullen veranderen. Wat ik al zei, de bedrijven werken niet in elkaars geografische... Gebieden werken naast elkaar en wij doen dus eigenlijk niets anders dan ze aan elkaar verbinden. Nou, als je Joep beluistert, luistert, die verwacht geen bezwaren. Die hebben alle plannen gericht op het gaat door, het gaat door. En als het niet doorgaat, dan moeten ze nog even goed gaan nadenken. Ed Achterberg, telecomanalist bij Telecompaper. Ik heb daar nog enigszins een beetje twijfels over. Ja, voor de consument verandert er niks. Maar voor het landschap verandert wel degelijk wat. En de belangrijkste vraag die je zal moeten gaan stellen is: op het moment dat uh, Zuigo en UPC samen gaan uh, en gaan concurreren tegen KPN, kan KPN heeft heel, veel, heel veel regels waaraan ze moeten voldoen. Dus haar netwerk moet ze, moet ze openstellen voor concurrentie. Als UPC of Zico dat niet heeft, uh, maar ze zijn groter dan KPN, krijg je natuurlijk een zekere mate van ongelijkheid. Dus of er moet besloten worden dat de regulering voor alle bedrijven verdwijnt, of uh, het moet volledig symmetrisch worden en zeggen: nou ja, KPN reguleren. Dan ook uh, het nieuwe ZIGO reguleren. En dat wil zeggen dat er andere spelers op het kabelnetwerk hun diensten kunnen gaan aanbieden? Ja, dat zou zo betekenen. Uh, dan kunnen ze daar hun tv aanbieden, of hun telefonie of uh, internet aanbieden. Het achterberg van Telecom Paper was dat tegen Nick Wouters. In het derde kwartaal van dit jaar verwachten de bedrijven meer duidelijkheid te kunnen geven over de fusie. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Maneel Hageman is binnengekomen. Brokeback Mountain, de Oscar-winnende film... over de onmogelijke liefde tussen twee cowboys... is nu ook een opera die beleeft morgen in Madrid zijn wereldpremière. De regie is in handen van Ivo van Hoven van toneelgroep Amsterdam. Veel is er nog niet naar buiten gekomen, maar dit al wel. En ja, er wordt ingezoend. We hopen dat er veel bezoekers komen. Het zal niet meevallen. Het goedkoopste kaartje is nog altijd 70 euro in het Teatro Real in Madrid, het Koninklijk Theater. In Amsterdam beginnen de gevolgen van de economische crisis bij de culturele instellingen voelbaar te worden. Dat valt weer te lezen in het parool. Poppodium De Melkweg is in de rode cijfers beland. Er waren vorig jaar 20% minder concerten. En geregeld waren er zo'n 100 bezoekers minder dan verwacht. Bovendien gaven die mensen die er wel waren minder geld uit. Zelfs een concert van wereldster Prince, waarvoor een kaartje 100 euro kostte... levert een podium als De Melkweg nauwelijks iets op. Bijna alles gaat naar Prince zelf. Melkweg gaat nu drie mensen ontslaan en schrappen in de dans- en theaterprogrammering. Het is 30 jaar geleden dat er een product werd gelanceerd... waardoor we nu bijna allemaal thuis een pc, een laptop of tablet hebben. De BBC besteedt op zijn website uitgebreid aandacht... aan de lancering in 1984 van de Apple Macintosh. Je hebt gewoon wat foto's van Macintosh. Nu wil ik je Macintosh zien. Dat was de marketing die Steve Jobs leerde op de Apple II. Dus so niet alleen hadden we een great product, maar we wisten dat we een great product hadden. So dus we spent literally millions of dollars on that launch. Lancering veranderde ook de spelregels in de wereld van marketing. Waarin miljoenen budgetten net zo belangrijk werden als het product zelf. BBC heeft met verschillende mensen gesproken... die aan de wieg stonden van de Apple Macintosh. Ze kwamen dit weekend bij elkaar in Cupertino in Californië... waar het allemaal begon. En op Twitter maken veel mensen zich druk over de overname van Ziggo... door het moederbedrijf van UPC. Anne-Jan Brouwer vraagt zich af... waar blijft de Nederlandse mededingingsautoriteit? zien dat op internet berichten over alles wat met internet en kabel te maken heeft... denkt dat juist de consument de grote winnaar wordt van de fusie. Nieuwe bedrijf wordt op internet net iets groter dan KPN. Die moest vanwege zijn grote destijds zijn netwerk openstellen... voor andere aanbieders. Tegzien denkt dat dit nu ook weer gaat gebeuren. En de zeehonden in Pieterburen krijgen te maken met een nieuwe manager. Het is een zwaargewicht, troscorrivé Wiebo van der Linden... Volgens RTV Noord is hij benoemd tot interim manager... die onderzoek moet doen naar de spanningen die in de zeehondencres zijn ontstaan. Directeur Nick Kuizinga wil de zeehonden zo kort mogelijk opvangen. Maar een deel van zijn medewerkers staat achter de lijn van oprichter Leni het hart. Zij denken dat een korte opvang niet is wat het hart heeft bedoeld... toen ze de crash oprichten. En Bibel van der Linde gaat daar aan die spanningen dus... bij de zeehonden een einde maken. Dankjewel, je Marielle. Straks nog veel meer nieuws. Wilt u weten wat? Gewoon blijven luisteren. Vanavond om 7 uur Kunststof. Eén liedje raakte mij zo diep in de kern van mijn ziel dat mijn hele lichaam wel moest bewegen. Alibaby bekend in een theater bij u in de buurt. Luister naar Kunststof vanavond van 7 tot 8 op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.